8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie herstelt een aantal vormfouten met dagvaardingen... in rechtszaken over de rellen in Haren. Dat doet het OM na de uitspraak van een kinderrechter vanochtend. Die besloot een jongen van 17 voorlopig vrij te laten vanwege de vormfout. De zaak van de jongen had moeten worden bestempeld als maatschappelijk gevoelig... omdat hij te zien was in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bij gevoelige zaken moet de officier van justitie over vervolging beslissen... en dus zelf de dagvaarding tekenen. Maar vanwege de omvang van de rellen liet het OM dat doen door de pakketsecretaris. Het OM komt nu in 19 zaken met een nieuwe dagvaarding. Steeds meer ouders halen hun kinderen van de crash. Ze vinden de opvang te duur worden, omdat er wordt bezuinigd op de toeslagen die ze krijgen van de overheid. De vraag naar kinderopvang is de eerste negen maanden van het jaar met meer dan 10 procent gedaald, meldt minister ascher van Sociale Zaken. Sinds 2007 zijn de kosten voor alle inkomensgroepen meer dan verdubbeld. Oud-staatssecretaris Verdaas vindt zichzelf geen graaier of zakkenvuller. In een e-mail aan collega's en vrienden schrijft hij... dat zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland... dom, stom of onhandig was. Verdaas straat vorige week af vanwege de ophef... over zijn declaraties voor woon-werkverkeer. Volgens zijn tegenstanders wilde hij verdoezelen... dat hij tegen de regels in buiten de provincie woonde. Topman Michiel Herkemijs stapt op bij Douwe Egberts... dat tegenwoordig DE Masterblenders heet. Hij werkte ruim een jaar bij de koffiebrander. Aanleiding is een verschil van mening met de rest van het bestuur... en de raad van commissarissen over de snelheid... waarmee veranderingen en productvernieuwingen worden doorgevoerd. Elke mei zou voor de veranderingen meer tijd willen nemen. De oude Echbeids kreeg deze zomer een beursnotering in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog en klaart het op. Op de meeste plaatsen vriest het licht... maar aan de kust liggen de minima net boven nul. Morgen overwegend droog, zonnige periode, ook enkele wolkenvelden. Het wordt s middags ongeveer 2 graden. Dit was het NLS Journaal.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 Twee dingen, zei je op de nou altijd? Uh, uh, er zijn twee dingen. Max. Maar ah, dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. Aan het statuut voor het koninkrijk. En aan de grondwet. Twee dingen praat elke maandag met nieuwe kamerleden. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen. Vandaag... Alice de Bruin in gesprek met Marit Mai van de Partij van de Arbeid. En We zitten op de werkkamer van uh, Marit Mai, Een heel mooi hoge kamer. Ik schat uh, drie bij vier zo ongeveer. Mooi lichtgroene uh, muren... Heel veel kunst, daar gaan we het zometeen uitgebreid uh, over hebben. Want dat valt wel uh, onmiddellijk op. Uh, Marit Maai, nieuw Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ontwikkelingssamenwerking in de portefeuille. Stond op nummer 38, precies het aantal zetels uh, dat de Partij van de Arbeid haalde. Ging regeren die partij en dan, dan wist u, dan kom ik in die Kamer. Ja, op uh, 12 september uh, om 9 uur s'avonds dacht ik ineens... Uh, Gossi, het gaat echt gebeuren. Ja, want de kans was natuurlijk aanvankelijk misschien helemaal niet zo groot. Hè? Want het gebeurde in ongeveer, uh, nou wat zal het zijn, twee, drie weken... dat die Partij van de Arbeid doorstroomde naar die enorme winst. Ja, we hebben echt een fantastische campagne gehad. Toen we begonnen met de campagne in uh, Den Bosch was dat geloof ik... stonden we op 13 of 14 zetels in de peiling. En het was heel leuk, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Maar ik ben er op dat moment niet van uitgegaan... dat wij nu hier tegenover elkaar zouden kunnen zitten. Ja, en als we naar buiten kijken, dan zien we dat torentje. Ja. Zo dicht bij eh, premier Rutte zit u eigenlijk. Hè? Ja, hij Want... is er nu niet, hè? het licht is uit. Ja, het licht is uit inderdaad. Maar van wie was deze kamer? Dit was de kamer waar Frans Timmermans zat. Dus uh, tot uh, hij minister van Buitenlandse Zaken werd... zat ik met een aantal andere kamerleden hier vlakbij in een uh, kamer. Met, uh, met vijf kamerleden. En toen hij wegging, uh, toen mocht ik deze kamer overnemen. Nou, dat is niet de minste, toch? Waar vind je mag ik, uh, gaan zitten dan? Nee, vind ik een prima uh, iemand om zijn kamer van over te kunnen nemen. Ja. Laten we even kijken wat er allemaal te vinden is op deze kamer. Behalve die mooie groene muren en dat hoge plafond. Even dat tafeltje, dat intrigeert mij wel. Er staan allemaal kleine... Uh, ja, snuisterijen op, ja. spulletjes, Omschrijf eens wat ik daar zie. Nou, daar ziet u een, uh, een hamer. Dat is een hamer die komt uit het uh, Midden-Amerikaans Mensenrechtenhof. Ik heb in Costa Rica gewerkt, op de ambassade daar. Ja, want u en heeft we... heel lang bij het ministerie van Buitenlandse ja. Zaken gewerkt... Een stukje verderop hier in Den Haag. Precies, uh, ja. En bent u inderdaad ook in Costa Rica geweest. In het buitenland geweest, geweest ja. ja. En een van de buitenplaatsingen was Costa Rica. En uh, wij steunde daar het Mensenrechtenhof. En uh, op een gegeven moment kreeg ik als dank deze hamer... Die, uh, die gebruikt werd bij de opening van een van de seminars... die door Nederland daar werd uh, gefinancierd. Dus dat was, uh, dat was een hele mooie. En daarachter uh, staat ook een aantal kleine dingetjes. Ik heb uh, bij een afdeling van buitenlandse zaken... Aan, uh, met de medewerkers op een gegeven moment een beetje de gewoonte gehad... om als we op dienstreis gingen... om dan ook iets voor uh, de secretaresses en de collega's mee te nemen. Dus uh, nou ja, dat is een verzameling van... je ziet dat kleine hutje, dat is een, uh, een gear uit uh, Mongolië. En dat bakje, dat is uit uh, Iran. En daar staat een... Uh, een klein varkentje en een olifantje uit India. nou Allemaal grappige dingen ja. van uh, collega's die daarheen reisden... en dan terugkwamen met een, met een klein uh, souveniertje. Ja, want uh, ik dacht wel, wat een fantastische baan... op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veel in het buitenland. Zonder meer. En ja. dan opeens hier opgesloten in die uh, glazen stolp. Wat, wat gaat Marit Maai eigenlijk doen? Nou, ik voel me niet opgesloten. En het is natuurlijk ontzettend mooi als je van de ene mooie baan... naar de andere mooie baan kunt gaan. En uh, hier heb ik ook heel veel ruimte om met mensen te spreken. Mijn portefeuille ontwikkelingssamenwerking was iets waar ik ook bij Buitenlandse Zaken al een aantal keren mee, uh, mee bezig ben geweest. En ik vind het ontzettend mooi om dat werk verder uit te bouwen Ja, hier. Dat, dat is natuurlijk het, het antwoord wat je inmiddels moet geven. Denk als Kamerlid, maar toch, hè, mooie baan. Misschien wel uh, in het vooruitzicht dat u ambassadeur zou kunnen worden. En dan toch naar die politiek, wat is dat? Nou, het is wel ook een beetje het idee van als je als ambtenaar... want dat ben je natuurlijk ook als diplomaat... mee kan denken over waar, uh, waar het beleid naartoe gaat... zit je een beetje op de achterhand. En op een gegeven moment is het ook wel leuk om wat meer op de voorhand te zitten. Om wat meer voor in de bus te zitten. En zo voel ik dat dan toch hier in de Tweede Kamer. Je kan net iets meer mee helpen sturen. Maar niet getwijfeld om die stap te nemen... Nee, nee, nee, anders had ik me natuurlijk nooit opgegeven om op die lijst te staan. Hoewel, zoals u in het begin al zei, nummer 38 was niet, een, uh, nee. was niet per se al, uh, al meteen de Kamer in. Maar nee. goed, het was toch een cadeautje toen het zover was. Ik vond het hartstikke mooi. Ja. Ja, aan de knoppen zitten, daar gaat het dan eigenlijk om. Hè? Precies, Want ja. dat kan. En nou komt u uit een politieke familie. Ja. Want u bent de dochter van voormalig CDA-minister Hanja maai Klopt. En zus van CDA-gedeputeerd in Overijssel, Hester Maai. Ja. Uh, ik zag net allemaal foto's staan van familie, maar die zie ik er niet tussen. Is, is, is dat een, heeft dat een reden? Nee, nee hoor. Ja. Ik, heb mijn, ik heb mijn man en kinderen uh, hier staan. En mijn, uh, mijn moeder en mijn zus die staan bij mij thuis. Is dat eigenlijk vervelend dat dat altijd weer wordt gezegd? Nee, want ik ben ontzettend trots op mijn familie. Ik ben heel trots op mijn moeder. Zij is voor mij echt een voorbeeld van een vrouw die toch in de jaren 60, 70 ging werken met kleine kinderen. Ook mede dankzij mijn vader, die dat ook allemaal prima vond. En waar mensen toch wel eens naar keken van... goh, kan dat zo? Dus ik ben ontzettend trots op haar. En ik denk dat, uh, dat mijn zus en ik dat uh, gewoon van haar overgenomen hebben. Ja, want het was toen niet zo normaal dat vrouwen nee. gingen werken. Nee. En zeker niet zo'n topbaan. Nee, want dat, dat was... had zij wel als minister, hè? Ja, later als minister. Dat was al eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Toen waren wij het huis al uit. Dus dat is wat, was wat meer op afstand. Maar natuurlijk, toen wij klein waren, dat was niet zo gewoon... zoals dat nu voor u en voor mij is om Schoolgaande kinderen te werken. Ja, en ik hoor net of ik lees net dat uh, de, de kinderopvang weer leegloopt. Dus in dat opzicht is er ook weinig hoop... dat vrouwen uh, vandaag de dag nog makkelijk die stap kunnen maken. Ja, maar ik zou zo hopen dat mannen daar ook een beetje aan bijdragen. Dat het niet alleen altijd op de schouders van vrouwen terechtkomt. Nee, maar het is ook wel treurig dat uh, heel veel ouders nu zeggen... ik haal mijn kind van de kinderopvang, want we kunnen het niet meer betalen... Ja. de overheid daar minder geld in stopt. Dat ja. is toch wel jammer, of niet? Dat is niet? jammer, ja. ja. Heel even terug naar die familie. Want uh, een politiek geëngageerde familie... Ja. Uh, ja, was het eigenlijk wat dat betreft heel vanzelfsprekend... dat u ook die kant op ging... Nou, ik weet niet of het vanzelfsprekend was, maar het is wel uh, als, uh, als puber was ik al actief uh, in, uh, in de leerlingenraad op school en later ook in het Landelijk Actiecomité Scholieren. Ik was in 88, toen ik 16 jaar was, daar voorzitter van. Dat is ook een... 16 jaar? Dat is wel heel jong, hè? Nou ja, meestal zijn de voorzitters van die organisatie... natuurlijk kinderen die in de laatste jaren van de middelbare school zitten. Dus jaar of 16, 17 zijn. En uh, dat was ook de tijd dat ik uh, denk ik wel gekozen heb... voor de Partij van de Arbeid. Omdat die dichter stond bij wat wij wilden. En uh, toch ook heel graag de scholieren op school... wat meer zeggenschap wilden geven. Maar wanneer was het moment dat u als... Uh, kijk, want ik kan me ook voorstellen als je 16 Bent, dat je denkt, nou, lekker stappen en uh, een beetje sporten... en een beetje met mijn vriendinnen chillen. Ik weet niet of je dat toen al zo noemde. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Nee. Maar goed, toch wat anders dan in de leerlingenraad of bij het LAX. Ik bedoel, wat, wat is dat dan geweest? Dat maar je dat kan wilde? ook heel goed stappen na zo'n vergadering... die je dan met een leerlingenraad hebt, hoor. Nee, dat ja. geloof ik wel. Maar toch, er zijn natuurlijk maar weinig kinderen op die leeftijd... die dat al willen. Ja, ik zaken. heb denk ik altijd dan graag gewild om toch een beetje uh, het verschil te kunnen maken. Kijk, je kan het op verschillende niveaus doen. Hè? We hadden het net over hier de gemeente Den Haag, waar we allebei uh, wonen. En je ziet bijvoorbeeld bij ons in de straat dat er een aantal mensen zijn... die zorgen voor een straatfeest één keer per jaar. Ik heb een overbuurman die is erg ziek, die heeft ALS. En er zijn een aantal buren, daar hebben we samen mee uh, afgesproken... dat we één keer in de week koken voor, uh, voor dat gezin. Dus je kan ook op kleine schaal proberen het verschil te maken. En daar, uh, ik denk dat het heel goed... Het is om altijd te proberen, als je die energie hebt... en als je dat kunt, om dat te doen. Ja, maar was dat vroeger thuis? Want, want uw moeder zat dan uiteindelijk in de politiek. Ja. Uh, was het, was het uh, werd het ook met de paplepel ingegoten... dat je iets moest gaan doen wat goed was voor de samenleving? Nee, Hoe is dat gegaan? Ik, ik denk niet dat het een verplichting is geweest. Maar het was wel iets, denk ik, wat heel duidelijk in de familie uh, zat. Mijn vader was ouderling in de kerk uh, toen wij klein waren. Die heeft ook... Uh, in de ouderraad op school gezeten. was natuurlijk al gek dat een man dat deed in de jaren zeventig. Nu is dat de normaalste zaak van de wereld. Uh, maar ik had ook een neven... die bijvoorbeeld uh, in, uh, in organisaties... in jongere organisaties actief waren. Het zat een beetje in de familie, denk ik misschien. Ja, en een opa actief bij het Rode Kruis. Bij het Rode Kruis, klopt. Ja. Ik geloof dat mijn grootvader bijna 25 jaar secretaris... van het Rode Kruis in zijn gemeente is geweest. Ja. Ja. Dus het zat een beetje in de familie. Het zit een beetje in de genen. Ja. Maar dan koos u wel voor een andere partij. Toch een beetje obstinaat of? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er. er zijn veel, als je wat breder in de familie kijkt, zijn er hele, hele, bre, hele verschillende politieke kleuren. Ja. Van GroenLinks tot aan de VVD en alles wat ertussen zit. Maar toch, moeder en zus uh, actief voor het CDA? Zonder meer. U voor de Partij van de Arbeid, ja. is dat een, een heftige kerst of valt dat mee? Nee, <laughs> dat valt reuze mee. Dat was al, was al zo toen ik jong was. Misschien een aardige anekdote: mijn ouders wonen in een bungalow. En wij mochten op het raam het poster hangen van de partij waar wij uh, dan voor waren. Dus nou ja, dat was aan, de, aan alle ramen uh, CDA en aan mijn raam dus een afwijkende kleur. Uh, alleen mijn kamer was in de patio aan de binnenkant. Oh, <laughs> dat is nou wel weer heel treurig, of <laughs> ja, niet? Nou, nee hoor. <laughs> maar goed, hoeveel weken zit u hier nu in de Tweede Kamer? Hoe ver God, zijn we eigenlijk? Wat... Goeie vraag. Het is vandaag uh, 10 september. Ja. Uh, dus dat zal dan 2,5 uh, maand. Ja, ja en, en hoe gaat het? Hoe bevalt het? Nou, het bevalt me heel goed. Ik vind het een hele prettige omgeving om te werken. Ik vind ook de, uh, de fractie... Ik kom natuurlijk in een hele grote fractie... met veel mensen met ervaring. Tegelijkertijd zijn we ook uh, ongeveer 15 of 16 nieuwe leden. Ik moet het even natellen. Nu er natuurlijk weer vier bij zijn gekomen... na, uh, na de vorming van de regering. En we worden ontzettend goed ontvangen. Echt door de collega's met wat meer uh, ervaring. We hebben allemaal een mentor toegewezen gekregen. Mijn mentor is uh, Kadisha Riep. En we hebben een... Uh, in het begin een klasje gedaan met Sharon Dijksma. Natuurlijk ook een hele bijzondere vrouw die uh, uh, nog maar net... Nou, ze is niet veel ouder dan ik. Ik geloof dat ze 42 is, maar wel 20 jaar ervaring in de Kamer. Nou, dat is prachtig natuurlijk om van haar alles uh, mee te krijgen. En er zijn ook andere collega's die meer informeel ondersteunen. Ja, ja want Sharon Dijksma, die hebben we vandaag ook even gebeld. Oh. En uh, wij hebben ook gevraagd of zij nog wat tips voor u heeft. Laten we even luisteren. Ontwijfeld, ja. Um, een belangrijke is dat je altijd je autonomie moet bewaren in de politiek. Dus nooit onderdeel moet worden van allerlei groepjes en clubjes... Want je hebt in nieuwe fracties vaak uh, hè, de, de nieuwelingen tegen de mensen die er al zaten. Uiteindelijk merk ik dat als je vooral uh, jezelf blijft en niet onderdeel bent van het gedoe, uh, dat je het ook het langst kan volhouden. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En een tweede uh, belangrijke tip voor beginners is, uh, doe alleen maar je mond open als je ook werkelijk wil meepraten over dingen waar je verstand van hebt. Want voor je het weet maak je een uitgeleider en dan uh, heb je vaak een groot probleem. Dus uh, Vooral goed je stukken en wees voorbereid ook uh, in het debat. Ja, Sharon Dijksma was dat, inmiddels uit de Tweede Kamer. Ja. Uh, Marit Ze heeft u wat kneepjes van het vak bijgeleerd. Uh, even over die groepjes en die clubjes. Uh, dat heeft zij wel in die tijd ook meegemaakt. Ze heeft zo lang in die kamer gezeten. Ziet u dat ook? Een beetje zo de, de oudjes tegen de nieuwtjes? Nou, gelukkig zie ik dat heel weinig. Want er zijn, wat ik net al zei, uh, mensen die al langer in de kamer zitten... die uh, heel graag ook ondersteunen, die helpen. Ik had zelf uh, bij mijn eerste algemene overleg... nou, dan ben je toch een beetje zenuwachtig. Dat allemaal helemaal keurig voorbereid, netjes uitgeschreven. Terwijl het een onderwerp was wat ik, al, wat ik volledig in de vingers had. En toch een beetje zenuwachtig. Dus ik had aan uh, Angelien IJsing, een van onze uh, toch wel senioren... die al negen jaar in de kamer zit, gevraagd of ze mee wilde kijken... Zij dus heeft op haar kamer meegekeken. Af en toe kreeg ik een smsje van nou, dat gaat goed. Of nu kun je dit inbrengen. Dat is Al hartstikke fijn. Dat dus. ja, ja. Nou, dat vond ik ontzettend prettig ja. als je dat voor de eerste keer moet doen. Dat iemand je daarbij uh, ondersteunt. Maar vroeger hadden we niet zo'n telefoon. Nee, nee. Nee, dat is natuurlijk wel nieuw. Hè? Dat alles ja. kan ook... Hè, u zit hier nu ook met een uh, iPad voor u op tafel. Ja. Een, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dat is waarschijnlijk reclame met zo'n apparaat. Dus ja. dat gaat tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk. Dat gaat heel makkelijk. En dat is ook heel prettig. Dat je op die manier ook heel snel uh, kunt communiceren... en ook heel snel informatie kunt krijgen. Als iemand bijvoorbeeld in een debat zegt van... nou, uw collega die heeft zus en zo geroepen. En als je daar zelf niet bij was... is het wel prettig om dat even te kunnen controleren... met de betrokken collega. Ja. En, en autonoom blijven, zegt Sharon Dijksma. Ja, dat is, uh, dat is iets wat zij... dat kan ik me herinneren... dat zij ook in, de, uh, in dat uh, klasje van haar uh, aan ons heeft meegegeven. Ze zei, het is ontzettend belangrijk... om heel erg ook gewoon jezelf te blijven. En ook je eigen, uh, ja, je eigen manier van werken ook te behouden. Hoewel je natuurlijk heel veel kunt leren maar om, om zoveel mogelijk jezelf te blijven. Maar is dat ja. ook niet heel moeilijk? Want ik, u zei net al, ja, je moet voor het eerst zo'n algemeen overleg in. Toch een beetje onzeker voor de eerste keer. Je weet dat al die camera's daarop staan, dat iedereen naar je kijkt... en dan ook nog jezelf blijven en autonoom en ook nog kennis van zaken hebben... en vooral niet spreken eh, als je niks van de zaak oh, af weet. Ik bedoel, er wordt wel veel van een Kamerlid verwacht, of niet? Als u het zo formuleert, klinkt het wel <laughs> vrij veel. Tegelijkertijd, nou, ik heb zelf het, uh, het geluk dat ik een onderwerp heb wat ik ken. Dus dat is dan hè, de tip van spreek over iets waar je verstand van hebt. Die uh, neem ik ter harte en daar hoop ik ook uh, goed uiting aan te kunnen geven. En um, ja, ik denk wel dat het toch ook belangrijk is als je jezelf blijft. Dan kan je ook altijd daarna je weer herinneren... waarom je iets op een bepaalde manier gezegd hebt. Want dan kwam het echt nou ja, autonoom uit jezelf. Dus ik denk dat dat toch een hele goede tip is. Ja, u luistert naar twee dingen, luisteraars. Tweede aflevering van een serie met nieuwe Tweede Kamerleden. Vandaag is mijn gast Marit Mai, lid van de Partij van de Arbeid. Kwam hier naar een internationale carrière, zou je kunnen zeggen. Werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En zat korte tijd ook op verschillende ambassades. En ze is de dochter van voormalig CDA-minister Hanja Maaiwegge. Uh, want u zei net al, mijn, mijn moeder is natuurlijk wel een voorbeeld geweest... in allerlei opzichten. Maar als we meer naar de politiek kijken, wie, wie is dan een, een groot voorbeeld? Uh, voorbeelden vanuit, uh, als, als goede diplomaten. Ik denk uh, de meneer die in deze kamer heeft gezeten, Frans Timmermans, is, uh, is zeker een voorbeeld. En ook uh, Max van der Stoel, waar Frans Timmermans zelf vaak naar verwijst. Vind ik ook echt uh, iemand waar we heel veel van kunnen leren. Als ik over de grens mag kijken, zou ik Madeleine Albright willen noemen. Een uh, groot diplomaat. En ook iemand die een uitspraak uh, heeft gedaan waar ik me heel erg aan, uh, nou, waar ik me heel erg aan verbonden voel. Ze heeft gezegd. Dan? Uh, there's a special place in hell for women who don't help women. Dus dat is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die vrouwen niet helpen. En ik vind dat echt een, een, hele, een hele terechte uitspraak ja, want, want wat, wat, van haar. Wat, wat, wat, wat, wat zegt dat u? Nou, wat zij daarmee bedoelt is op een moment dat je natuurlijk als vrouw... wat zij heeft gekund, hebt bereikt dat je echt aan de top zit... dan moet je er wel ook voor zorgen. Want het is niet zo gemakkelijk voor vrouwen om aan die top te komen. Dat je, een, dat je de dames die achter je komt een handje kunt helpen. En dat is helemaal niet erg om dat te doen. Ja, en, en voelt u dat zelf ook zo? Voelt u zich ook geroepen om, om datzelfde te doen? Ik vind het heel belangrijk om uh, nou ja, in mijn werk voor ontwikkelingssamenwerking... ook extra aandacht te vragen aan vrouwen. Omdat die de meest achtergestelde groep ook weer onder de armen in de wereld zijn. Heeft u dat zelf vaak uh, met uw eigen ogen gezien ook? Ik ben een aantal keer uh, op reizen geweest. Een van de eerste reizen die ik me herinner over trouwens, mensen uh, die, uh, die ik ook bewonder... dat was met uh, Jan Pronk naar Zuid-Soedan. Wij zijn daar in een vluchtelingenkamp geweest. En ik ben daar toch wel met echt tranen in mijn ogen vandaan gekomen. Als je zag hoe de situatie daar was. Hoe de situatie vooral voor vrouwen daar was. Die nog eens extra uh, moeilijk was. Terwijl hè, als er dan uh, iets georganiseerd werd... waren er toch de mannen dan degene die als eerste uh, daar gebruik van konden maken. Uh, dus ja, ik heb daar zeker met eigen ogen kunnen zien... dat het heel belangrijk is om ook die vrouwen te steunen. Want wat vaak het geval is, is als vrouwen zichzelf beter voelen dat zij ook in staat zijn om hun kinderen beter te helpen. En daarmee kan je natuurlijk ook de toekomst van, uh, van zo'n gemeenschap een stuk vooruit helpen. En hoe is het dan om dan weer in dat vliegtuig te stappen? Misschien in dit uh, geval samen met Jan Pronk en weer af te reizen naar, naar Nederland... en daar weer gewoon plaats te nemen op het ministerie. Is dat moeilijk? Het is, um, uh, het is een beetje vreemd, bevreemdend ook. Uh, je ziet heel goed dan ook hoe goed wij het hier hebben... Wat een mooie samenleving wij hier in Nederland hebben. En het motiveert weer extra voor het werk wat je doet. Ja. Nou noemde u Jan Pronk, eh, prominent Partij van de Arbeid eh, persoon. Oud-minister natuurlijk ook eh, geweest. We hebben hem vandaag ook even gebeld om even over u te praten. En hij wil graag iets tegen u zeggen. Okay. Ik heb een tip voor haar. Ze is een ambtenaar geweest... En de ervaring is dat ambtenaren... die moeten natuurlijk uiteindelijk altijd instructies uitvoeren... van de minister... dat ambtenaren die Kamerleden worden... nog steeds een klein beetje die houding hebben... dat ze toch eigenlijk... Zeker als het een regeringspartij is... ...min of meer zich verplicht moeten achten om de regering door dik en deun te steunen. De minister heeft altijd gelijk. Je moet hem verdedigen. Mijn tip is, wees zo onafhankelijk mogelijk wat je hoort parlementariër te zijn. En het parlement is onafhankelijk en als de minister iets vindt... ...dan hoef je dat niet pertinent ook zo te vinden. Je bent als parlementariër in eerste Instantie gekozen op basis van een uh, verkiezingsprogramma. En je hoort de regering kritisch te volgen en kritisch te beoordelen. U zat uh, in stemmen te knikken toen u naar me zat te luisteren. Ja, ja, ik vind altijd dat hij het heel mooi kan verwoorden. En ik denk ook dat hij... Uh, hij zegt eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Sharon Dijksma zei... maar dan op een andere manier, namelijk uh, blijf jezelf en uh, wees authentiek. En hij is natuurlijk een dualist, dat uh, laat hij hier ook wel horen... Ik denk ook dat dat heel belangrijk is om dualistisch te blijven... en ook wel het verschil te zien tussen wat de Tweede Kamer, wat het parlement aan rol heeft... en wat het, uh, de rol van, uh, van het ministerie en uh, van de minister is. Ik voel ook wel een beetje wat hij aangeeft met de valkuil... dat je als ambtenaar denk je natuurlijk altijd voor je minister dat moet je een klein beetje loslaten. Ja, want ja. Dat, dat was uw oude baan eigenlijk. Precies. Hè? Dat u ja. altijd meedacht met de minister ja. en dat beleid moest verkopen. En ja. nou bent u politicus, ja. dus nou mag u voor uw partij uitkomen. Ja. Ja. Maar goed, we weten ook allemaal dat het wat dat betreft... een uh, best wel moeilijke portefeuille is die u heeft, uh, ontwikkelingssamenwerking. Want we moeten bezuinigen, dat weet iedereen. En ontwikkelingssamenwerking ontkomt daar niet in... Aan. Er worden enorme bedragen genoemd, 1 miljard is ongeveer het werkbedrag, zullen we maar zeggen. Hoe moeilijk wordt dat om dat zo meteen als Kamerlid te verkopen? Nou, eigenlijk zou ik het niet willen verkopen, maar ook gewoon eerlijk willen zeggen dat dit een keuze is die de PvdA ook heel zwaar op de maag ligt. En dat dit een uh, keuze is waar uh, uiteindelijk in de brede bezuiniging van, ontwikkeling, van, uh, sorry, van de, het regeerakkoord... Uh, we toegekomen zijn uh, op het moment dat we weer in staat zouden zijn... om uh, terug te gaan naar die 0,7 procent uh, over een aantal jaar wellicht. Van het Bruto Nationaal Product. Van het Nationaal Product, ja, misschien. Hè, 2017 uh, zou dat heel mooi zijn. Uh, tegelijkertijd uh, is er ook uh, heel erg de noodzaak om ontwikkelingssamenwerking te gaan hervormen. En dat is dan een agenda waar ik heel graag met de minister... en met de andere collega's in de Kamer aan wil gaan werken. Maar hoe zwaar ligt het u eigenlijk op de maag, persoonlijk... dat dit moet gebeuren? Ik was er niet blij mee. Nee? En wat nee. houdt dat in, niet blij mee? Nou, niet meer en niet minder dan dat. Dat het iets is wat uh, in, de, in de breedte van het regeerakkoord is gekozen. Uh, dat dat uh, voor de PvdA ongemakkelijk is. Maar ik heb wel uh, mijn uh, zegen gegeven aan dat regeerakkoord en gezegd dat ik dit accepteer... in de breedte van de verdere bezuinigingen. Ja, ja, omdat het gewoon onontkoombaar is... als je kijkt wat er moet gebeuren in dit land? Als je kijkt wat er moet gebeuren... en als je ook kijkt dat we met uh, de VVD en de Partij van de Arbeid... gezamenlijk hebben gezegd... we gaan deze crisis aanpakken en het is een vette crisis. He, er stond al 30 miljoen bezuiniging. Uh, sorry, 30 miljard bezuiniging uit uh, de vorige twee jaar uit. Die gaat nu ook beslag krijgen. Er moest nog 16 miljard bij. Nou ja, ga er maar eens aan, 46 miljard. Dat is echt uh, een hele kluif. Ja, en, en denkt u dan dat dat misschien ook een, een kans is voor ontwikkelingshulp? Want u zei net, we moeten gaan hervormen. Ja. Uh, er zijn ook mensen die dat zeggen. Het is helemaal niet zo gek wat er nu gebeurt. Want het is goed om daar eens de bezem doorheen te halen. Ziet u dat ook zo? Nou, Ik denk dat het heel goed is om na te denken over hoe de wereld er nu uitziet. Er zijn ongeveer 1 miljard mensen die van minder dan een dollar per dag moeten leven. 70% van die groep woont niet meer in de allerarmste landen. Die woont in landen als... China, India, Brazilië. En dat zijn landen waar uh, heel veel rijkdom en welvaart is. Nou, ik heb zelf in China gewoond. Er rijden daar meer uh, meebaks van die hele dure Mercedes rond uh, in Peking... dan er überhaupt in West-Europa rondrijden. Dus er is heel veel geld. Dat is een land waar een verdelingsprobleem is. Waar een verdelingsprobleem van rijkdom en welvaart is. Dus het is heel goed als we richting de armen in die landen... proberen hen te helpen om hun eigen rechten op te eisen. Om tegen de overheid te zeggen van... goh, ga nou eens niet uh, een ziekenhuis daar bouwen... waar de mensen het al hebben, maar kom nou eens bij ons in de buurt. En dan kan je uh, het grootste gedeelte van ontwikkelingssamenwerking... wat nog over is, want er is nog steeds een behoorlijk bedrag over... meer focussen op de minst ontwikkelde landen... waar het ook nodig is om naast mensen um, in, hun, uh, uh, in hun rechten te versterken... ook te kijken of je een aantal stappen kunt zetten... om de overheid te helpen om basisvoorzieningen... zoals uh, als scholen en, uh, en uh, gezondheidszorg neer te zetten. En het midden- en kleinbedrijf daar te helpen om ook die... Uh, economische motor een beetje draaiende te krijgen. Ja, is dit voor een deel het verhaal wat u volgende week bij uw uh, ja, maiden speech uh, ja. gaat houden? Want dan, dan is die begroting van ontwikkelingssamenwerking die ja. zou eigenlijk vandaag zijn, geloof ik. Hè? Maar uh, uitgesteld... Twee weken geleden zou die zijn. Ja, maar dat ja. is uitgesteld. Ja, dat, uh, omdat nou, met uh, de, de regeringsverklaringen dat, nou, dat liep allemaal wat langer dan, uh, duurde allemaal wat langer dan voorzien voordat we daarmee klaar waren, zijn de begrotingen wat in elkaar gedrukt. Maar is dit een beetje het verhaal? Ik bedoel, wat, wat, wilt u daar, wat, wat is eigenlijk in de kern wat u daar wilt gaan vertellen. En de kern is inderdaad wat we uh, daar willen gaan vragen aan de minister, uh, want de bezuiniging is vanaf 2014, om te kijken hoe zij daarin gaat focussen en daarin ook het beste kan focussen op de, uh, de minst ontwikkelde landen en tegelijkertijd de allerarmste die in uh, middeninkomenslanden uh, leven niet uh, in de steek te laten... en ja. die op een andere manier te ondersteunen. En, en dan als we dan naar Jan Ponk luisteren... Uh, en misschien ook wel naar Sharon Dijksma... dan moet u daarin uw eigen mening ook vooral laten horen en autonoom zijn. Maar stel nou dat een dag van tevoren Diederik Sampson, he, de partijleider... naar u toe komt en zegt... Marit, ja, toch, ik, ik wil het er even met je over hebben. Ik vind dat je dat toch niet zo moet gaan zeggen. Wat doet u dan? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat, dat hij dat zo op die manier zal nou brengen. Ja, misschien hij... niet vlak voor de speech, maar ik kan me wel voorstellen... dat er rond deze portefeuille een moment komt dat het heel spannend wordt. En dat u misschien net linksaf wil en hij iets minder linksaf, zeg maar. Nou, wat... dat dit een portefeuille is waar als je kijkt naar uh, de... Uh, de hervormingsgedachte, die is al een aantal jaar... ook binnen de Partij van de Arbeid aan het groeien. In, uh, twee jaar geleden heb ik uh, samen met een groep mensen mogen schrijven... aan onze nieuwe buitenlandse re resolutie. Daar zat overigens Jan Pronk uh, ook als een van de denkers bij. En daar stonden al een aantal eerste stappen... Uh, waar ook uh, toen Lilian Ploemen toen zij nog partijvoorzitter was... ook uh, over gedacht uh, ja, zij is nu minister, uh, van, ja, is nu minister samenwerking en van ontwikkelingssamenwerking en, en buitenlandse handel. Um, en dat zijn stappen waarvan we als partij al hebben gezegd... die kant, die willen we graag op. Alleen we moeten het verder uitdenken en verder uitwerken. En ik denk dat dit de uitgelezen kans is om dat ook zo te gaan doen. Ja, u bent eigenlijk al een beetje een politicus... om niet echt antwoord te geven op mijn vraag. Ik vond het een ontzettend goed antwoord, eerlijk <laughs> gezegd. Ja, nee, maar goed. Uh, uh, het kan af en toe ook heel hard worden, denk ik. Hè? Ja, het op de klok te kijken, meer. Is het al afgelopen? Nee, nog twee ja. minuten. <laughs> nee, maar, maar het ja. kan af en toe natuurlijk ook keihard zijn, ja. hè? Want... want uh, bedoel, daar heeft u natuurlijk als ambtenaar op het ministerie nog helemaal niet mee te maken gehad. Uh, hoe hard de politiek ook kan zijn en hoe ingewikkeld het soms kan worden. Nou ja, als ambtenaar heb je soms een briljant idee wat niet verder komt. Dat is natuurlijk ook wel eens ongemakkelijk. Ja, en hier kun je wat dat betreft toch aan die knoppen zitten. Hier heb je iets zitten. meer vrijheid. Ja. Ja. Want ja. als u nou, stel dat we over vijf jaar weer een gesprek zouden hebben, misschien omdat u weggaat of, of wat dan ook. Uh, wat, wat, wat hoopt u dan bereikt te hebben? Ik hoop dan dat uh, inderdaad de uh, ontwikkelingssamenwerking weer nieuw elan heeft gekregen. Je ziet ook dat er in de samenleving een beetje schamper over wordt gedacht. Dat vind ik echt jammer, want er zijn echt wel verbeteringen in ontwikkelingslanden... die ook mede dankzij onze inspanning zijn geleverd uh, en daar zijn gekomen. Ik hoop ook dat er uh, voor de positie van vrouwen in, uh, in ontwikkelingslanden wat meer, uh, wat meer gedaan is. En dat we daar dan echt op terug kunnen kijken dat daar ook... Uh, um, er zijn nu in Afrika 35 landen die de minst ontwikkelde landen zijn. Tegelijkertijd zijn er in Afrika vijf landen die de snelst groeiende economie van de wereld zijn. Ik zou het ontzettend mooi vinden als er veel meer middeninkomenslanden in Afrika zijn dan er nu zijn. Ik dank u voor uw komst naar Twee Dingen. Althans, wij kwamen eigenlijk naar u. Ja, dank want we zitten uw hier uw komst in de DNA, de mijn werkkamer. Op de werkkamer van Marit Mai, ja. En uh, zij was de tweede in de serie met nieuwe kamerleden van Twee Dingen. Het is bijna half negen. Voor meer informatie kunt u naar onze website gaan, tweedingen.nl. U kunt ook uh, ons mailen als u dat wilt. Twitteren, alle informatie is op de website uh, te vinden. Zometeen op deze zender, BNN, met Willemijn Veenhoven. Wat ga je doen, Willemijn? Uh, een uitzending vol met mannen. As usual. Nou, dat is niet altijd zo, maar nee. dit keer wel. met Nee, gelukkig King. ben jij er dan. En gelukkig ben ik er. En met Erben um, Wennemars uiteraard, want het is maandag... dan uh, bespreken we altijd de belangrijkste sport. En, vind ik erg leuk, Radio Tsar Erik de Zwart is hier over het geheim... achter al jaren de grootste, uh, meest beluisterde radiozender van Nederland... namelijk Radio 538. Dat allemaal, en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese Unie stuurt zo'n 200 militaire trainers naar Mali... om het leger daar op te leiden voor de strijd tegen islamitische opstandelingen. De islamitische radicalen grepen in maart de macht in een groot deel van het noorden van Mali. eu buitenlandschef Ashton zegt dat de opstandelingen de mensenrechten schenden... en een grote bedreiging vormen voor omliggende landen en Europa. Het openbaar ministerie herstelt een aantal vormfouten met dagvaardingen... in rechtszaken over de rellen in Haren. Een kinderrechter besloot vanochtend een jongen van 17 voorlopig vrij te laten... vanwege de vormfout.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 10 december, 2 over half 9. Goedenavond. Radio 538 bestaat 20 jaar. Zometeen is de grote man achter het populaire radiostation hier, namelijk Erik De Zwart, die schuift na 9 aan. En zometeen hoor je van onze crime man hoe de zogenaamde zwembadmoord vandaag een bizarre draai heeft gekregen. De vrouw van het slachtoffer heeft blijkbaar opdracht gegeven voor het vermoorden van haar vriend. Zometeen hoor je hoe dat zit. En dan uh, de, <laughs> als je nu radio 1.nl de webcam aanziet, dan zie je uh, mijn twee assistenten, namelijk Luc Kink en Jack van Gelder, die uh, driftig zitten mee te gebaren. Ja. Ja, jongens, als ik zwaai dan hoor je dan een er iets. Ah, dan zeg, dan ja. gebeurt er iets en dan hoor je een jingle. Ja, ja, ja, ja, ja. heel die bijzonder. Maakt. Ja, leuk. Ja. <laughs> heel leuk om dat ik hier in het echt mee te maken. Zometeen natuurlijk de sport met Jack van Gelder. Um, maar we hebben het ook meteen over de Hobbit. En dat is eigenlijk, hoe noem je dat? De prequel. Ja, de, de prequel. De, ja. de film die zich 60 jaar afspeelt voor uh, In de Band van de Ring, Lord of the Rings. Ja, en het, natuurlijk naar het kleine dunne boekje, The Hobbit. Ja. Maar daar weten ze dan toch weer een prachtige trilogie van te brouwen op een, een of andere manier. En jij hebt deel 1 gezien. Zometeen gaan we met jou praten, Marco Weijers. Was hij mooi? Uh, hij uh, is mooi en vooral goed voor de fans. Goed voor de fans. Zometeen een van de allergrootste Hobbit- en Lord of the Rings-fans ook aan de telefoon. Luc. Oh, goed voor de fans. Uh, nieuws over de boot die vast ligt <laughs> op de Noordzee. De hangen snoeren. even. Oh. Hallo? Oh. hallo? Hallo, hallo, hallo. Ja, oké. Okay. Nou, doen, komen we zo meteen wel. <laughs> uh, verder berichten <laughs> over Lionel Messi, dat ja, ze waren nog niet klaar. Uh, en de nieuwe dienstregeling van Arriva, nee. die ging niet zo lekker vandaag. Zometeen meer daarover. Ik wil zwaaien. Ja, de mijn ik ging zwaaien. Jij zwaait voor mijn nee, zingels. goed. Hij smaakt goed, maar hè? Ga je nou ja. over Messi beginnen ook? Ja, even een klein beetje hoor, maar ik kaap niet alles voor ja. nou, jullie. Nou, dan ga ik wel andere dingen bespreken. jullie hebben een uur Messi. <laughs> nee. Ja, hij komt hier, maar. Ja, nee, Helemaal niet. Nee, nee, nee. Gert Muller zit al binnen. De sport. We gaan het onder meer hebben over trainer Michel Vonk van Sparta. Want die is nogal geschrokken van de reacties op zijn uitlatingen vrijdagavond na de verloren wedstrijd tegen Excelsior. Fonk bagatelliseerde toen de overtreding van Sparta speler Donovan Deekman, die rood had gekregen nadat hij op de borst van zijn tegenstander trapte.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 En ook dit uh, wordt geëvalueerd, is geëvalueerd. En uh, ja, uh, ik zal dit de volgende keer misschien anders doen. Lijkt me niet onverstandig. Wil jij wat zeggen? Ja, maar mijn microfoon staat nu aan. Even een vraagje daarover. Hij zegt ja. toch in dat interview, zegt hij, ja, ik ken hem als een jongen die dat niet expres doet. Ik zag de beelden. Ja, ja. ik ben totale voetballeek. Maar ik denk ook, oh, kan hij het niet per ongeluk hebben gedaan? Nee, nee, nee. nee hij sprong er echt bovenop. Maar heb jij ooit iemand gehoord die als iemand wat heeft gedaan... een dader van een moord, dat dan de omgeving zegt... ja, we begrepen het wel, het was altijd dan een secreet. Dan roepen ze altijd, ja, een hele aardige jongen, we hebben niet begrepen. Nee, tuurlijk. Maar goed, jij zegt ook, dit, was, dit, kan, ook dit kan alleen maar opzet zijn. Absoluut. Dat okay. trapt echt. Ik ga het je straks even voordoen. Deekman, overigens de speler die rood kreeg... is overigens voor twee duels geschorst. Vind ik nog weinig eigenlijk. De Nederlandse wielerploeg Argo Shimano is ook volgend jaar verzekerd... van deelname aan de belangrijkste wedstrijden van het seizoen... Argos heeft namelijk één van de laatste licenties voor de World Tour gekregen. Daardoor kan de ploeg meedoen aan de grote klassiekers en wieleronders als de Tour de France. Met de toewijzing zijn er ook in 2013 drie Nederlandse wielerformaties in de World Tour actief. Namelijk de Vakant Soleil en de White Label ploeg. Dat is een soort whiskyploeg, maar dan op de fiets. Het voormalige Rabobankteam is dat. Ze waren al verzekerd van een startbewijs. White Label. Mm. Mm, lekker. En dit weer wel lekker. Ja, ja het <laughs> Moet ik het straks nog voor? Ga je dan liggen en dan... ik wil dan dekken. Ja, zullen we het zijn. na Tina doen? Want ja, anders prima. Uh, ja, ja, is het een beetje zonder van, zonde van de uitzending. Ja, ja, is goed. Nou, take Jack, it. dankjewel. Doei. Tot ziens. Uh, de line. Met Jack. Van Jamie Leidel. Radio 1, PNN Today. Een bizarre ontwikkeling vandaag in de zogenoemde zwembadmoord. Die zaak gaat over de moord op Jan Elzinga uit Marum. Hij werd afgelopen zomer voor het zwembad doorzeefd met kogels. Niemand wist eigenlijk waarom. Nou, vandaag heeft een van de verdachten bekend de moord te hebben gepleegd. En die heeft ook gezegd van wie die de opdracht kreeg Jan te vermoorden. Namelijk van Jans vriendin Monique. En Monique is aangehouden. Onze crime-expert Mick van Wellie, die volgde deze zaak op de, op de voet. Mick, goedenavond. Hoi, Willemijn. Ja, Het klinkt een beetje als een, uh, ja, als een soort detective in een klein dorpje. Leg nog even kort uit wat er gebeurd is. Ja, het is, het is een heel raar verhaal. Uh, Jan Elzinga die, uh, trok altijd uh, baantjes bij het plaatselijke zwembad. En uh, die ochtend ging hij naar het zwembad toe op de fiets. En hij werd letterlijk van zijn fiets afgeschoten door zeven met kogels. En uh, nou ja, goed... Toen was het grote raadsel, uh, wie heeft hem omgebracht? Want Jan Elsinga was een man eigenlijk van schijnbaar onbesproken gedrag. Niet iemand met een strafblad. Mm -hmm. En als je dan zo'n heftige liquidatie ziet, ja, dan, dan denk je onmiddellijk aan het criminele circuit. Ja. En uh, de zaak leek ook onoplosbaar. De, de vluchtauto was uitgebrand. En, uh, maar uh, de schutter bleek een grote fout hebben gemaakt. Namelijk? Hij heeft een petje achtergelaten op het plaatsdelict. En op dat petje zat heel stom. En op dat petje zat DNA-materiaal. Nou, die hebben ze door de database gehaald. En pats, een hit. Zo kwamen ze bij een 35-jarige man uit Zwolle. En die hebben ze eerst gehoord als getuige. En vervolgens bekende hij de moord hebben gepleegd. En hoe, hoe wordt het verhaal van de vriendin van Jan Monique? Hoe past dat hierin? Nou, deze man, uh, Pascal E, die heeft gezegd dat uh, hij. Die is benaderd die dader dus bedoel je? Ja, dat is, dat is de schutter. Ja. Die heeft gezegd dat hij benaderd is door een, uh, door een andere man, en zeker Willem P. Dat is weer een grote wietcrimineel. En uh, ja die zou dan weer benaderd zijn door Monique, de vriendin van Jan Elsinga. En zij wordt dan gezien als de opdrachtgever. Ja, en, en de hm. grote vraag is, waarom in godsnaam? Nou, heb jij Monique, die vriendin, de afgelopen tijd veel gesproken. Um, ja. jij, jij had wel een beetje het vermoeden dat er iets niet helemaal lekker zat, hè? Nou, weet je, het is heel moeilijk. Kijk, uh, uh, zij, zij was natuurlijk meteen vanaf het begin af aan een beetje in beeld. Want zij was de, zijn vriendin. Hè, dat gebeurt wel vaker dan bij iemand. In, dat is het zoeken in een directe omgeving. Mm -hmm. En uh, zij werd ook geobserveerd, dat merkte ik. En uh, uh, er was ook een... een een mogelijk motief. Namelijk, uh, het ging boter niet tussen de twee de laatste maanden. En die Jan die, die had nogal wat vriendinnetjes uh, buiten zijn vaste vriendin. Aha. Dus, dus kijk, hè, en, uh, dat is een mogelijkheid hoor, een ja. mogelijk motief. Maar dan, dan ja dan, ik heb veel gesprekken met haar gevoerd. Ja. En je houdt altijd rekening mee dat het zo kan zijn. Ik was toch verrast vandaag. Maar aan de andere kant, ergens in mijn achterhoofd dacht ik van... ja, god, zou het toch misschien... Monique zijn. Maar nogmaals, ze is aangewezen door die man. Dat moet allemaal nog bewezen worden. Maar jij zegt, het kan een motief zijn dat hij er wel meer vriendinnetjes op nahield. Ja. Uh, maar er is ook nog iets dat hij toch blijkt in de drugs te zitten, mogelijk. Nou, volgens verschillende mensen zou hij uh, een, een handeltje hebben in drugs. Er werd ook een hele grote hennepkwekerij opgerold, kort voor zijn moord. 1600 planten, echt een forse. Mm -hmm. die, die man die als tussenpersoon fungeerde, zou hebben gefungeerd tussen die vriendin en de schutter. Dat is een bekende uh, oud-wietcrimineel, echt een zware jongen. Dus ja, God, het kan ook liggen in, het, in, in de criminele sfeer. Sterker nog, het kan zelfs een combinatie zijn van dingen. Maar um, stel, het is een combinatie. Zij heeft opdracht gegeven hem te vermoorden. Maar had zij dan ook te maken met die wiethandel? Dat is de grote vraag. En dat moet allemaal nog uitgevogeld worden. Ja. Zij, zij ontkent iets met zijn dood te maken te hebben. Ze wordt nog gehoord. Maar uh, het, kan, het kan blijken dat het alleen maar in de, crime, of in de persoonlijke sfeer zat. Het kan ook zijn dat, weet je, weet je veel, misschien uh, deed ze wel samen met anderen dat handeltje en was ze flauw van haar man en heeft ze haar, uh, hem om laten brengen. He, dat zou een scenario kunnen zijn, maar goed, dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Het zou een passioneel kunnen zijn. En in dit geval het is een hele bizarre zaak. Een bizarre ja. zaak die weer opgelost is door uh, het DNA. Dus dat is, uh, Daar ben jij blij mee, hè? Ja, nee, dat is natuurlijk briljant. Je had Vaatstra, Jasper S. is aangehouden op, op DNA. We hadden een dubbele moord in Amsterdam. Uh, de moord in Groningen-Rossebuurt, de boodschappenman van de Rossebuurt... ook aangehouden uh, na een DNA-match. Ja, dat, zijn, dat, dat is fantastisch. Dat, het bewijst zich weer het nut van het DNA. Ja, goed. We gaan nou horen hoe dit afloopt. Dankjewel, Mick van Wely. Oké. Okay. Zometeen deel 1 van het dagboek van oorlogsfotograaf Tom Daams. Hij is op weg naar Syrië en houdt ons op de hoogte van zijn nou, behoorlijk bijzondere reis. En wil je meepraten over dit programma? Dat kan uiteraard via Twitter met de hashtag BNN Today. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. Ik zit er wel meteen weer lekker in, hè? <laughs> ja, de, de vertrouwde stem van Ian Holm als, uh, nou, als Bilbo. Dit klinkt goed. Moet ik zeggen. Morgenochtend gaat deel 1 van The Hobbit in première. En ja, het is, het is niet het vervolg van The Lord of the Rings. Ik zei het net al, het is de proloog, de prequel. Want uh, het boekje The Hobbit speelt zich af voor The Lord of the Rings. Uh, het is ook weer een trilogie geworden. Ja. Zijn ze allemaal al opgenomen? Ze zijn allemaal opgenomen. Er moeten nog wat aanvullende opnames plaatsvinden. Maar in principe zijn de films rug aan rug zeg maar, opgenomen. Ja. En dus het, uh, het, het grootste deel zit in de pocket van uh, Peter Jackson. Oké, okay, en dan gaan we natuurlijk een heel mooi mediacircus om de anderhalf jaar... Komt er weer Ja, nee, mooie dat mooie is, weer dus ze, gaan het, ze gaan het uitmelken tot het bittere eind <laughs> Bij mij in de studio Marco Weijers, je schrijft voor de Telegraaf over onder andere films. Je bent naar de première geweest in New York, zometeen over uh, hoe die, is die film Maar eerst even over, het had nogal wat voeten in aarde. Bijna was hij er niet gekomen, deze film. Ja, um, natuurlijk na het succes van, uh, van Lord of the Rings, die film heeft wereldwijd, uh, die drie films hebben wereldwijd 3 miljard opgebracht. Dus uh, ja, dan is er wel altijd een slimme geest die zegt, nou, dat gaan we uitmelken. Um, alleen de rechthebbende, de rechthebbende maatschappijen, die, uh, een daarvan, MGM, die had enorme financiële problemen. Um, en uh, om dat uh, op te lossen, dat, dat duurde heel erg lang. Er was al een andere regisseur aan boord, Guillermo de Toro. Um, maar ja, die wachtte, die wachtte. En na twee jaar dacht hij, nou, uh, ik heb het Kijk, geschoten, het? Ik, ga, ja. ik ga weer weg. En toen heeft Peter Jackson gezegd: van nou ja. Als... Peter Jackson, natuurlijk de man van de trilogie. Die ook zeg maar de, de, de scripts had geschreven samen met anderen. En ook de boel produceerde. Die zei: van ja, nou ja, dit is het lot. Dan moet ik het zelf maar doen. En dat heeft hij gedaan. En naar zijn eigen zeggen, uh, uiteindelijk met heel veel enthousiasme. Ja. We kennen natuurlijk de Lord of the Rings. Het verhaal: hè? Elfen, Orks, Hobbits, um, um, Middle-earth gaat het over. Dat is nu ook weer zo. Ja, um, het, het is een wat lichtere. Uh, een verhaal wat wat lichter van toon is. Het is eigenlijk gebaseerd op uh, verhaaltjes die toch vertelde aan, uh, aan zijn kinderen op de rand van het bed... voordat ze oh, gingen slapen. Dat klinkt niet goed, vind ik. Um, nou, Dat is ook wel een beetje het probleem. Het, zijn, zeg maar, het is een, een, een sprookjesachtig avontuur... over het verslaan van een draak en het vinden van een schat. En uh, degene die dat moet gaan doen... Uh, zijn dertien dwergen die op, uh, op zekere dag op de stoep staan... van uh, Bilbo Baggins en uh, hem meenemen uh, op dat avontuur. Hij wil eigenlijk een beetje liever... een sneeuwwitje-achtig? Uh, ik, uh, ik, ik heb nog niet gezien dat er gezoend wordt, maar misschien komt dat nog. <laughs> okay. um, aan de telefoon... Annemarie Diepenbroek, goedenavond. Goedenavond. Een van de grootste fans in Nederland. Jij bent zelfs lid van het Tolkien-genootschap. Wat is dat? Ja dat is, ja, ja, dat is het genootschap van alle Tolkien-fans in Nederland. Unkwendel genaamd. En dat betekent uh, Laagland. Ja, en dat betekent dat je dan als lid van het Tolkien-genootschap... helemaal afreist naar Nieuw-Zeeland om daar aan de rode loper te staan. Inderdaad. En dan denk ik natuurlijk, fantastisch, dan sta je aan de rode loper... en daarna storm je naar binnen en dan zit je drie uur lang... met open mond naar die film te kijken, maar nee... Nee, nee, nee, helaas de film kijken dat was voor die mensen die over die rode loper mochten gaan en niet uh, die arme stoepels die aan de rand stonden. Dus jij gaat helemaal voor aan de rode loper staan, ga jij naar Nieuw-Zeeland? Ja, ik wou heel graag een keertje de hele ervaring meemaken en ja, dit was mijn kans, dus uh, ja. ja, oppas naar Nieuw-Zeeland. En was het alles wat je ervan <t> verwachtte, daar staan? Ja, ja, ik had echt geen idee. Wat, ja, ik had me even mijn uh, verwachtingen maar naar beneden geschroefd in. Nou, als ik ze maar zie, dan ben ik al heel blij. En uiteindelijk heb ik met een groep vrienden uh, aan de rand van de rode loper gestaan... en handtekeningen van onder andere Peter Jackson, Elijah Wood en uh, Martin Freeman weten te scoren. Dus, uh, nou, dat is dan toch wel, uh, wel aardig, zo ja, zeggen. Maar. <laughs> ja, voor jou te gek. Hey, um, zo meteen, uh, hier Marco, die heeft de film gezien die gaat zo meteen een recensie geven. Maar jij hebt wel wat materiaal op internet gezien... De Lord of the Rings fans staan bekend als enorme fanaten. Kan het er een beetje aan tippen? Wat ik gezien heb, uh, ja, zover ik het gezien zien heb, wel. Ik heb natuurlijk ja, de, de kleine filmpjes en allemaal in uh, 2D gezien. Dus de nieuwe techniek die gebruikt is en 3D nog niet. Maar ja, wat ik gezien heb, brengt het mij weer terug naar Midden-Aarde. Nou, Marker Weijers van de Telegraaf, zeg het maar. Uh, nou, dat is ook zo. Het is echt, uh, de film is echt voor voor fans. Het is een, uh, een her, hernieuwd bezoek aan Midden-Aarde. Uh, dat wordt helemaal uitgediept. Je moet je voorstellen dat het boek uh, eigenlijk een heel dun boekje is. Er zijn uh, de ja, de het drie echt films. Dat is een heel dun ja, boek. Ik zou bij mijn ouders in de kast ja. staan. Ja. Het kost je, wat kost je waarschijnlijk minder boek, uh, tijd om het boekje te lezen. dan om de eerste film uit te zetten. <laughs> ja. um, dus wat ze gedaan hebben, is dat ze uh, allerlei um, aanhangsels uit Lord of the Rings. hebben gebruikt als achtergrondverhalen. die ze verwerkt hebben in de films nu. Hoe um, bedoel je? Je moet je voorstellen dat de, het boekje was dus heel dun mm -hmm. Dus om de karakters uh, een soort ontwikkeling te geven... en om meer achtergrond te geven, hebben ze allemaal achtergrondverhalen gebruikt... die Tolkien zelf later als, als aanhangsels okay. publiceerde in, in, in zijn Lord of the Rings-boek. Ja. Um, en dat is interessant voor de fans, want je, krijgt, je ziet allerlei weer bekende gezichten... die oorspronkelijk helemaal niet in de Hobbit voorkomen... komen nu plotseling uh, er wel in voor. Um, maar voor de maar, ja het, is, het, is, het wordt er een beetje uh, episodisch door het zijn allemaal losse scènes en het heeft een minder hechtdoortimberd timbert verhaal uh, als de Lord of the Rings films en dat is een, dat is een beetje ja. het probleem het aardige is dat uh, de toon veel lichter het is een, een, een, een, een is eigenlijk een sprookjesachtig avontuur. Er zit zang en dans in zelfs. Huh? Uh, nee. ja, ja, Je hebt dansende en zingende dwergen en dat doen ze nog best wel leuk ook. Een <laughs> soort musical-achtige... Ja, nou, er zitten, er zitten elementen van in. Oh. Um, en het is Peter Jacksons bedoeling om langzamerhand de toon wat donkerder te maken... en het dan het goed te laten aansluiten op de Lord of the Rings film. Ja, je bedoelt in deel 2 en deel 3 die ja. er nog aankomen. Ja, precies, ja. ja. Maar is Maar is het wel, want vooral Lord of the Rings is het natuurlijk visueel overweldigend... En met, met enorme scènes, met weet ik veel hoeveel orks en gnorks en hoe ze allemaal heten. Is dat hier ook zo? Ja, en uh, de, uh, Peter Jackson doet er nog een schepje bovenop... doordat hij een uh, nieuwe techniek gebruikt. Hij doet het in 3D, dat is niet zo heel nieuw... maar wat hij, wat hij doet is dat hij uh, meer beeldjes per seconde heeft gebruikt... om de film op te nemen. Oh, dus je wordt er doodmoe van. Nou, het, het, het, het ziet er heel anders uit. Het, het ziet eruit, en hij zegt het zelf... het is alsof ik een, uh, een, een venster heb ge, gezaagd in de achterwand van het bioscoop... en je kijkt naar buiten en je kijkt naar midden Aarde. Ja. En dat klopt ook wel een beetje. Je zit er helemaal in. Het is allemaal helder. Normaal ver, vervagen beelden als je een camerabeweging hebt, zeg maar. Nu is het van begin tot einde, van voor tot achter, van links naar rechts... Is, is het helemaal helder. En dat is uh, tamelijk overweldigend. Um, en het is een beetje de vraag of mensen die esthetiek leuk vinden. Het, sommigen zullen het geweldig vinden. Andere mensen zeggen van nou, geef mij maar hoe het vroeger was. In ieder geval voor voor de fans. Dat betekent dat Annemarie, die gaat dan uiteraard naartoe, hè? Ja, zeker. Morgenavond 12 over 12 zit ik in de bioscoop. Nou, elf, je, je elf hebt een succes. leuke avond toch <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Annemarie Dierppenbroek. En jij blijft gewoon nog even zitten tot negen uur. Nog tien minuutjes. Haal je dat uit? Nou, net. <laughs> nou. Erik de zwart zit daar. En Erme Menemars, sterren. Nou, dan blijf je. Dan blijf je zitten. Maar eerst even hallo. I can go for that. 81, een tijdje geleden. Ik vraag me af of 538 dit nummer zou draaien. Ik kijk even naar Erik de Zwart. Ja, die knikt ja. Oké, okay, ja, past in het format. Zometeen Erik de Zwart hier over het succes van 20 jaar 538. Hallo, het hoorde je. In september vertrok hij zonder enige voorbereiding naar Syrië. Hij had geen kogelvrij vest, kende er helemaal niemand en had maar een klein beetje geld op zak. Nou, gelukkig kwam het allemaal goed. Een keer de, de 28-jarige oorlogsfotograaf Tom Daams weer veilig thuis. Maar hij wilde terug. Nou, binnen een paar maanden tijd regelde hij alles wat hij moest regelen. en Dit keer dus echt geregeld had. En stapte hij opnieuw op het vliegtuig. Voor BNN Today houdt Tom nu een dagboek van zijn ervaringen bij. Met vandaag in dag 1, hoe kom ik in godsnaam de grens over? Dit is Tom Daams in Beirut, Libanon. Ik ben oorlogsfotograaf en ik ben hier vanuit Libanon op zoek naar een weg om een serie binnen te komen. Ik zal voor de rest vrij weinig onthullen over mijn locaties, de plekken en de mensen die ik zo opzoeken. Ik heb een contact gelegd met een uh, kleine Syrische commune hier in, uh, hier in Beirut. Het ziet er naar uit dat de weg naar Syrië, want ik wil eigenlijk om eerlijk te zijn naar Damascus, naar het hol van de leeuw. Het ziet er naar uit. Dat het vrij lastig zal zijn, iedereen is heel erg sceptisch en zegt dat het te gevaarlijk is om de grens over te steken. Als het niet via het Zuidoosten lukt om Syrië binnen te komen, dan zal ik kijken of het lukt via het noorden en dan richting Homs te gaan. Maar mijn doel is natuurlijk Damascus. Het is lastig, uh, gelukkig spreken veel mensen Engels. Ik heb vandaag afgesproken met een Syrisch meisje die uh, uit Damascus naar Beirut komt per taxi. Dat blijkt gewoon te kunnen. Nou, zoals jullie waarschijnlijk al raden, ze gebruikt de schuilnaam. En waarschijnlijk zal haar stem ook enigszins onherkenbaar gemaakt worden. Marie, uh, hoe is de situatie nu in Damascus? Het uh, it's getting dag een More places are een beetje een beetje een Oké, een jullie horen beetje uh, de situatie in Damascus een en um, volgens Marie is het ook vrij moeilijk om, om überhaupt in Damascus te komen. Om überhaupt de grens over te steken. Van haar hoop ik meer info te kunnen vergaren over hoe ik de oversteek kan gaan maken. En hoe ik eventueel in contact kan komen met het Vrij Series leger. De insteek van mijn fotografie zal minder gericht zijn op vechten, op schieten. Maar het is natuurlijk het makkelijkste om eerst contact te leggen met het Vrij Series leger. En via hun serie binnen te gaan en überhaupt Damascus binnen te komen. Ik heb geen flauw idee hoe dit zal gaan, uh, ja, hoe dit zal uitpakken. Maar hier horen jullie later meer over. Dit is Tom Daams vanuit Beirut. Een uh, goedenavond. Ja, freelance fotograaf Tom Daams dus op weg naar Syrië. Het is een bijzondere jongen. Ik had hem laatst hier. Uh, geen angst. Nou, v vond je het leuk? Geen angst, maar ook wel. Ja, ik had een beetje het idee dat hij misschien wat naïefig was dat, of dat zo. Dat dacht ik ook, Ja. Yeah. ja. Dat is hij ook, denk ik. Maar misschien is dat ook wel goed. Ja, nou ja, daardoor kent hij misschien ook geen angst. Ja, ongelooflijk. Een bijzonder ja. verhaal. Hij heeft het uitgemaakt met zijn vriendin, omdat hij dacht... dat kan je allemaal niet gebruiken als oorlogsfotograaf. Ik moet, moet niet te veel emotioneel betrokken zijn bij anderen. En nu gaat hij daar naartoe en houdt ons op de hoogte van uh, wat hij er allemaal meemaakt. Luc, wat gaan we doen? Zometeen in Today's Topics gaan we het hebben over Messi. Lionel Messi heeft een record gebroken. Straks meer erover. Even een kleine Messi-quiz uh, voor de fans. Hoeveel doelpunten scoorde hij in 2012 tot nu toe? Dat is dat record... Volgens mij drie, drie te kort voor het record. Nee, hij heeft nee, het record. Hij heeft het record 86. 86. Kijk. Hoe oud is Messi? 25. Jeetje, hoe, de, uh, hoe lang is Messi? 1,53 meter. Uh, 53. <laughs> nee. maar hij is wel klein. Ja, hij is heel klein. Hij is 1,69 meter en het oh, komt okay. omdat hij een groeistoornis wat heeft. Wat Even, even lang bedoel je? Even lang, ja. ja is, hij is wel heel even ja, ja, ja, ja, ja, oud, ja, scheelt ja, ja, ja, drie, vier jaar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja precies. Nou, <laughs> maar hij, hij heeft serieus een groeistoornis. Hij is een groeistoornis, ja. ja. Dus uh, Daarom dachten ze ook een tijd lang dat hij helemaal niet zo heel verschrikkelijk goed zou zijn. Omdat ja. hij natuurlijk vrij zwak is. Ja, maar en, uh, hij heeft vanuit, vanuit de jeugd heeft hij al een enorm contract gekregen. Hij, hij, hij ligt ook al... Al vijf jaar lang ligt hij bijvoorbeeld al vijftien jaar lang vast. Ja. Bij, bij, hij, wil bij bij Barcelona. Nooit, hij wil ook nooit meer weg. Hè? Hij wil ook nee. niet meer groeien, denk ik. <laughs> nee, maar, <laughs> nee, maar bij, ben je langer, dan ben je trager, denk ik. Hij is echt, een, echt iemand die. Hij is echt voetbal. Hij is echt een voetballer. Hij heeft maar één passie, dat is gewoon voetballen. Ja, hij praat ook bijna niet. En, nee. en hij heeft nu een zoontje ook. Hij heeft een zoontje. Ja, hij heeft een bal. het is toch nog wat anders. <laughs> Goed. Nou, dat allemaal en nog veel meer in de topics van Luc zometeen. En ik dank uh, Marco Weijers van de Telegraaf, die we hadden het over Lord of the Rings. Dus met een hele speciale nieuwe techniek waar je, waar je de hobbit, waar je doodmoe van wordt. Maar misschien toch voor de fans de moeite waard. Zometeen Erik de Zwart en Erwin Wennemers, ja. Maar eerst het nieuws met Gert Kluk. Heb ik nou ook iets gewonnen? B N -M.